VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben vanavond gesproken met informateur Roosenthal. Voor het eerst zaten ze samen aan tafel om de mogelijkheden te verkennen voor een nieuw kabinet. Na afloop wilden Rutte en Wilders weinig kwijt, alleen dat het een goed gesprek was. Ondanks herhaalde verzoeken van de PVV deed het CDA vanavond niet aan het gesprek mee. Fractieleider Verhagen vindt dat de VVD en de PVV er eerst samen moeten uitkomen. Het PP heeft het overhevelen van olie uit de lekkende bron in de Golf van Mexico enige tijd gestaakt vanwege brand op een schip dat meehelpt aan de operatie. Op de tanker die olie uit het lek opvangt, brak brand uit na blikseminslag. Niemand raakte gewond en het vuur kon snel worden gedoofd. Na vijf uur werden de werkzaamheden weer hervat. De Europese Unie heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp in Kirgizië. De VN heeft vanaf Dubai een luchtbrug ingesteld. Morgen vertrekken daar de eerste vliegtuigen met hulpgoederen. In totaal is er 240 ton aan tenten, dekens en kookgerei beschikbaar. Ook Rusland stuurt morgen hulp. Het Nederlandse Rode Kruis heeft het rekeningnummer 6868 opengesteld. Bij het geweld tussen Kirgizië en Oezbeken zijn zeker 170 doden gevallen. Uit een museum in Winterswijk is een schilderij van Piet Mondriaan gestolen. Die verforceerde vanaf de voordeur van het museum Freriks en namen van Mondriaan het portret van Arda Bogers mee. Een traditioneel klassiek schilderij uit 1909. In Brazilië is het WK voetbal uiterst moeizaam begonnen. Noord-Korea werd met 2-1 verslagen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De wedstrijd Portugal-Ivoorkust eindigde in 0-0. En Nieuw-Zeeland verraste vanmiddag door met 1-1 gelijk te spelen tegen Slowakije. Het weer, vanavond en vannacht helder en droog. Morgen veel zon, maar er staat wel een stevige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. Je hoort, zie je het voort. Try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 I know in my heart to hold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 Falling down. Maar een man, ze heeft nooit iets gevoeld van zijn ontevredenheid. En alles blijft bij het oude als hij naar...